Christian Wonenbakker met het nos Journaal. De Tweede Kamer houdt woensdag over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. De Kamerleden komen daarvoor terug van recess. De Europese ministers van Financiën werden het afgelopen week eens over een nieuw steunprogramma van 86 miljard euro voor Griekenland. In een aantal eurolanden, waaronder Nederland, moet het parlement het steunpakket eerst goedkeuren. PVV-leider Wilders heeft al aangekondigd dat hij woensdag tijdens het debat een motie van wantrouwen zal indienen tegen het kabinet. In Papua op Nieuw-Guinea is de zoektocht naar het vermiste vliegtuig gestaakt omdat het nacht is. Het toestel van Trigana Air verdween vanmiddag met 54 mensen aan boord van de radar. Vermoedelijk is het in slecht weer terechtgekomen. Volgens de vliegmaatschappij hebben dorpelingen gemeld dat er een vliegtuig is neergestort. Trigana Air staat op de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen die volgens de Europese Unie niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Het aantal migranten dat via de kanaaltunnel van Frankrijk naar Groot-Brittannië probeert te komen is flink gedaald. Eind vorige maand probeerden nog 2000 mensen per nacht de tunnel in te gaan. Dat zijn er nu nog maar 150. Volgens het bedrijf dat de kanaaltunnel beheert komt dat door de extra veiligheidsmaatregelen bij de tunnel. Zo hangen er meer bewakingscamera's en infraroodcamera's. Ook wordt het terrein beter verlicht en worden er meer agenten ingezet om migranten tegen te houden. De premier van China is op bezoek in het rampgebied in de havenstad Tianjin. In een herdenkingsruimte maakte hij een buiging voor de brandweerlieden... die bij de explosies en branden zijn omgekomen. Op sociale media klagen Chinezen erover dat de premier pas na vier dagen langskomt. Lijkt erop dat die berichten onder druk van de regering worden gewist. Ook zijn sociale media-accounts geblokkeerd. In het rampgebied wordt nog steeds naar overlevenden gezocht. Het dodental van de explosies staat nu op 112. PSV heeft zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen FC Groningen verslagen. Het werd 2-0 door twee doelpunten van Narsing. Het weer, veel bewolking met vooral in het oosten en noorden regen... maar in het zuidwesten ook opklaringen. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Vanaf dinsdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Napeldoorn Amsterdam... tussen Stroe en Hoevlaken over 10 kilometer. A6 Lelystad Muiden...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 weer met uh, u drie alweer van uh, Zandvoort op zondag, tijdens Message from the Beach. Een hele goede middag live vanuit uh, de Wapen van Zandvoort. Zitten wij uh, tot uh, de haven van Zandvoort, niet de Wapen van Zandvoort. De haven van Zandvoort zitten we tot aan uh, negen uur vanavond. Kijk nog even naar de eredivisie. Toch wil ik uh, die wedstrijd er nog even bij pakken, Albert-Jan. Nou, doe dat nou niet. Die, die wedstrijd van half één, die gespeeld is, PSV tegen FC Groningen, daar werd het 2 tegen 0. Ja. Dat kost, mij Albert weer Jan. dat kost mij weer geld En dan erop. twee wedstrijden om half drie gestart. SC Kambuur tegen Feyenoord. Daar staat het 0 tegen 1. En FC Utrecht tegen SC Heerenveen. 1 tegen 0. Zo. Ben je nou Daar zijn we weer. Oh. Ja, en dat voelt, het goed. Voelt even lekker. Welkom terug luisteraars en kijkers ook. Uh, het derde uur, Zandvoort op zondag. Wat gaan we doen? We hebben uh, eigenlijk het, het hele uur gereserveerd... ...voor Marcel Arends. Uh, Marcel Arends die gaat uh, in oktober meedoen aan de zogenaamde Kenia Classic. Een uh, zevendaagse wielerspectakel in Afrika. En uh, dat gaan ze fietsend afleggen. Via, voor het goede doel. Uh, Amref Flying Doctors. Wij volgen hem al uh, enkele maanden met de voorbereidingen. Hij is laatst op hoogste stage geweest. ...in Spanje om toch maar een beetje aan de temperaturen te wennen. Dus uh, daar gaan we uitgebreid uh, het derde uur uh, mee praten... ...over de stand van zaken en uh, over zijn voorbereidingen... ...voor deze geweldige tocht, wielertocht moet ik zeggen. Als we tijd over hebben Rob, dan uh, hebben we ook nog het dier van de week om half vijf. Ja. En die luistert de naam naar Meis. En het gedicht van de dag, ja hij komt er weer aan als het goed is, kwart voor vijf. Het is weer een tranentrekker van het eerste uur. De ode aan de zee. En uh, tussendoor hebben we natuurlijk heerlijke zomerse muziek. Ja, en ruimte voor mensen die de prijsvraag weten. Ja, en de, de prijsvraag wat... van vandaag is... hoeveel kilo zand wordt er in totaal gebruikt voor die zeven sculpturen? Juist. Het goede antwoord staat nog niet op de flippen. Nee, hè? dus je kan uh, die neebon winnen, aangeboden door de haven. Voor twee dus, personen? Voor twee personen. Ja? Kom snel naar de haven en geef het juiste antwoord. En wie weet misschien uh, wil jij die, die neebon. Dus ja, hoeveel kilo? Nou, heel veel kilo. Zo makkelijk is dat. Een bol zand In ieder geval meer dan 10. Was dit een hit voor Fans Joy. En wat voor dit ook terug te vinden in de Euro Breakdown, die je elke uh, vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoort bij CFM. Dat was Riptides. Ja, live vanaf het strand, haven van Zandvoort. En de volgende gast is uh, aangeschoven en we hebben het over Marcel Arendt. Goedemiddag Marcel. Goedemiddag. Ja, Marcel, uh, ons programma uh, Zandvoort op zaterdag, Zandvoort op zondag, uh, volgen jou al een aantal maanden. Maar laten we eens even bij het begin beginnen. Uh, vraag 1, wie is Marcel Arends? Wie is Marcel Arends? Ik ben Marcel Arends, ik kom uit Zandvoort. Ik uh, heb een hoop sportieve hobby's, mountainbiken, onder andere kitesurfen. En uh, ik ga van 10 tot 17 oktober aan de Kenia Classic meedoen. Uh, Kenia Classics. wat is het in, in een... Een nutshell. In een nutshell. Het is uh, in een week tijd 400 kilometer door Tanzania en Kenia fietsen. Uh, voor een goed doel, Amref Flying Doctors. Dus uh, door mee te doen aan, uh, aan deze trip uh, probeer ik geld op te halen voor Amref. En die weer zorgen voor een gezonde Afrika. Uh, ik las op de website van de Kenia Classics. dat je op een gegeven moment zegt van. nou ja, ik geef wel geld aan goede doelen. Maar het wordt nou eens een keer tijd dat ik zelf wat ga doen. Ja, ja, want gewoon geld overmaken dat is toch best wel makkelijk eigenlijk. En het is wel goed om je een keer in te zetten. om echt ook een serieus bedrag op te kunnen halen voor een goed doel. Ja, ja maar je zei het al, je bent een sportief figuur. Je kan ook een, een, een, een, kites, een dag gaan een kitesurfen voor het goede doel. Maar gelijk zo'n stap. Ja, ja dit, nou, dit zet tenminste zo aan de dijk. Dan gebeurt er echt wat. Ja, Kenia Classics. Het is al in de voorgaande jaren ook wel vaker georganiseerd. Uh, hoe ben jij daarmee in contact gekomen? Uh, ik ben werkzaam voor de RAI in Amsterdam. En de RAI is hoofdsponsor of partner van Amref Flying Doctors. En wij proberen uh, één keer in de twee jaar een team mee te sturen aan de Kenia Classic eigenlijk. Dus in zodoende ben ik ermee in aanraking gekomen. Oké, okay, uh, en dan op een gegeven moment zeg je: van, okay, Ik ga me opgeven. Uh, het is een individuele wedstrijd, maar het is ook een teamwedstrijd. Ja, je kunt je uh, of individueel opgeven dat je meedoet, of als team. En uh, wij hebben ons opgegeven met tien, uh, tien collega's, dus in totaal zijn wij met z'n tienen van de rij. En nog zeventig andere deelnemers, waarvan ook wat teams en individuele mensen. Uh, ja, maar zo'n reis kost ook het nodige. Je fiets, uh, die moet erheen vliegen. Dat betaal je uit je eigen zak of wordt het ook gesponsord? Uh, gedeeltelijk, fiets is, uh, eigen kosten, inentingen, verzekeringen, dat moet je allemaal zelf regelen. En uh, we hebben dan de deal met de rij, als wij daadwerkelijk het sponsorgeld waar wij ons aan committeren bij elkaar halen, ja. dan wordt de reis vergoed door de rij en die sponsoren ze dat dan? Ja, je hebt dus een, een team van de rij, het bestaat uit tien personen. Ja. En iedereen heeft een persoonlijk van streefbedrag van 5000 euro. Klopt, dat is het minimale bedrag waar je aan committeert wat je ophaalt. Dus... Ja, maar dat, dat klopt er iets niet, want jij zit al ruim boven de 5000 euro. Ja, we, we hebben ook als team gezegd dat wij wel iets meer gaan ophalen dan 50.000 euro. En, en dat is niet zo dat je met een uh, geldkistje langs de deuren gaat... maar uh, dat heeft, uh, een aantal activiteiten uh, liggen daaraan ten grondslag. Kun je wat voorbeelden noemen? Wat voorbeelden, ja, wat, wat, wat wij doen, uh, of wat we allemaal gedaan hebben... is individuele actie, we hebben een, een diner georganiseerd... hier. In het Wapen in Zandvoort. Uh, ik heb drie keer op een kofferbakmarkt gestaan, uh, inderdaad, ook gewoon langs deuren lopen. Uh, en We hebben net als team zijn een 24 uur actie achter de rug. Dus we zijn van 7 uur s ochtends tot de volgende ochtend 7 uur in het Westland voor, tui voor tuinders bezig geweest. Dus paprika sorteren, bloembollen uitzoeken, tomaten verkopen. En dat 24 uur lang en ruil voor de nazi's. En hoeveel heeft dat opgeleverd? Dat heeft uiteindelijk uh, bijna 5.500 euro opgeleverd. En dat is voor het team? Dat is voor het hele team, ja. En uh, als team, uh, Rai, uh, kunnen we dat ook wel even vermelden. Uh, er zijn dus meerdere teams. Maar jullie staan uh, ver uit, nou veruit. Het is spannend uh, bij de top drie ja. qua, uh, teams. Maar uh, Team Rai Amsterdam heeft in totaal al een bedrag bij elkaar gesponsord en uh, gewerkt natuurlijk. Van ruim 50.000 euro. Klopt. Ja, en daar is die vijf en euro nog niet bij opgeteld. Niet? Nee, die komt nog binnen, die moet nog gestort worden. Die komt nog binnen. Ja. Een heleboel activiteiten, uh, mensen die dat willen gaan volgen. Uh, ik, ik zei in het begin al, van er is een website. Uh, kan je nog even zeggen welke website dat precies is? Ja, dat is www.keniaclassic.com. Goed, we gaan even naar de muziek en dan gaan we zo weer even verder. Helemaal goed. Dan gaan weer leeg, want gaan we weer. Rio de en uh, Rio de Janeiro. Ja, het vervolg van het gesprek met uh, Marcel Adams. Ja. Uh, tijdens het uh, muzikale intermezzo, uh, Marcel, hadden we het er al even over. Uh, als je, dat een beetje, je schrikt toch wel even van de grootte van het bedrag. Want als, ja. je, als het allemaal lukt wat jullie willen, dan komt er ongeveer 4 ton. Ja, mi minimaal 4 ton. En gaat die 4 ton allemaal naar andere Flying Doctors? Het volledig naar Amre Flying Doctors. Dat, dat, dat, is, dat moet ik vragen. Er blijft dus niks aan de strijkstok hangen. Nee, nee er zullen heus uh, medewerkers van Amref betaald worden omdat ze gewoon een baan hebben bij Amref. Ja. In principe gaan die vier ton zijn echt ten goede voor Amref om, om de Afrikanen te helpen om, om gezonder te worden. Waar moet ik dan aan denken? Uh, in eerste instantie denk ik aan waterputten. Ja, Amref bouwt waterputten. En de reden waarom ze dat doen is dat nu bijvoorbeeld vrouwen die, die werken niet, die halen water. en ze een dag heen en weer lopen. En als de waterput dichterbij is, hoeven ze niet een dag heen en weer te lopen en kunnen ze een opleiding doen. En Amref verzorgt dan ook weer opleidingen. Met name in de gezondheidszorg, zodat ze het probleem bij de bron kunnen aanpakken. En dat ze, dat ze in Afrika zelf-supporting kunnen gaan worden. Ja. He, dat is uiteindelijk het doel, natuurlijk: ja. dat ze zichzelf kunnen redden. Goed, waterput hebben we het over gehad. Uh, ziekenhuizen, ja. medicijnen. Ja. Uh, je opleidingen. Ik kan, kan het zo gek niet bedenken. Ja, ik moet altijd denken aan dat vliegtuig van Flying. Ook, ook dat doen ze, want daar ja. zijn ze uiteindelijk begonnen. Dus uh, daadwerkelijk een arts. Uh, begonnen om uh, um zieke mensen te bezoeken. Of de mensen moesten eigenlijk naar het ziekenhuis komen. Maar het was zo ver lopen dat ze dat niet konden halen. En die heeft uiteindelijk een keer een vliegtuig gekocht... en is naar de zieke mensen toegegaan. En zo is André Flying Doctors ontstaan. En inmiddels is het veel meer dan alleen maar het vliegtuig. Uh, stel dat er nou luisteraars zijn, luisteraars zijn of kijkers zijn die jou eventueel willen sponsoren... een bijdrage willen leveren of aan een van de andere deelnemers. Hoe kunnen ze dat het beste doen? Uh, dat kunnen ze het beste doen via de, via de website van uh, Kenia Classic. En dat is www.keniaclassic.com slash Marcel-Arends. Dan kom je ja. rechtstreeks op mijn eigen pagina terecht. Dan zie je ook een blog van dingen die, die ik doe. En je ziet dan ook het team Kun je ook op klikken en dan zie je ook wie allemaal in mijn team zitten. Uh, het is warm in Afrika... Uh, ga ik wel vanuit. Ja, en uh, <laughs> wij weten dat je de keer onlangs in, in, in, in Spanje bent geweest. En dan min of meer een hoogtestage hebt gehad. Ja. Uh, hoe is dat bevallen? Ja, dat, dat viel op zich, uh, is dat goed bevallen. Want, ik maakte want je rustig. was er nog een beetje bang voor hè? Ja, want fietsen. ik fiets veel, ik ben sportief zat. Dus fysiek kan ik het wel aan. Alleen op het moment dat het hier warm is, dan, dan slaapt mijn lijf een beetje op hol. En dan wordt het zwaar. Dus ik wilde gewoon eens met 40, 45 graden gewoon fietsen. Kijken wat er gebeurt. Ja. En uiteindelijk als je redelijk rustig fietst en je drinkt veel water. Later, dan kom je er wel. Dat heb je er in ieder geval alvast van geleerd. Ja. En dat je dus een gevocht in de gaten moet houden. Heb je ook zo'n speciaal horloge om, om het om bij te houden? Of van nee, de... nee, dat niet. Wel een hartslagmeter. Want op ja. het moment dat je hartslag te hoog is en je fiets staat te lang op door... Dan, dan ga je het niet volhouden. Dus op die manier beperk je wel je, je, je inspanning. Of hou je het in ieder geval in de gaten. En water, nou, je krijgt dorstzat. Dus dat hoef je niet bij te houden. Je lichaam geeft het op een gegeven moment wel aan. Ja. Je kan niet zo in het vliegtuig stappen en naar Kenia afreizen. Uh, Inentingen uh, ook waarschijnlijk? Ja, ja, ongeveer alles wat er maar valt in te enten... <laughs> Dat, uh, dat, uh, morgen krijg ik mijn laatste spuitje, zeg maar. Dus ik hoef niet bang te zijn dat je dol wordt? Nee, nee. Ik ga, als het goed is gebeurd, kan er niks meer gebeuren. Maar van, uh, hoe reageert jouw lichaam op die, uh, op die uh, ja, injecties, om het zo maar nou, te dat, zeggen? Dat, dat gaat goed. Een beetje spierpijn in mijn arm na nou een paar spuiten. Maar, maar niet, niet echt, echt last van gehad? Nee, nee helemaal niet. Gelukkig niet. Oké. Okay, um... Het is, een, het, is een, het is een individuele eh, tocht, maar je gaat als team eh, aan de gang. En het lijkt me zo dat de ene fiets sneller dan de andere. Ja, om, om dat, dat een beetje uit te vinden zijn we nu met z'n allen aan het trainen. In principe fietsen we één keer per week samen. En we zitten eigenlijk allemaal wel een beetje op hetzelfde fietsniveau. Dus uh, we gaan gewoon lekker bij elkaar fietsen met z'n Ja, nou, nou heb ik al een teamgenoot van jou gesproken. En zo van, nou, Marcel, daar hoef je geen zorgen over te maken. Want die basisconditie of die conditie is goed genoeg. Maar hou je dan ook in of ga je er alleen vandoor? Nee, nee, we, we gaan zeker met z'n fietsen. We zijn als team naartoe. Ja. We gaan het als team doen. En uh, het, het is geen fietswedstrijd. Het is uh, je fiets langs de goede doelen. Dus je, je kijkt eigenlijk wat er met het geld gebeurt, wat we opgehaald hebben. Dus we ja. fietsen langs ziekenhuizen, langs waterputten. En we hebben eigenlijk de hele dag de tijd om het te fietsen. Uh, het zware is dat het wel veel kilometers zijn... en wel zes dagen achter elkaar. Ja, nee, het is... Uh, totale lengte was hoeveel kilometer? 400 kilometer. 400 kilometer. Dan gaan we zo even, even verder praten. Gaan we eerst even naar, naar de muziek. Ja, nou, uh, nou is het wel, hoor, de muziek. Ja, ja, mooi. nou is het wel. Hier is Felix en Shine... Tijdens deze uitzending live vanaf het Zandvoortstrand bij de haven van Zandvoort... hebben wij vandaag een prijsvraag. Raad hoeveel kilo er in totaal gebruikt wordt voor de zeven zandsculpturen... tijdens het EK 2015 hier in Zandvoort. Dus hoeveel kilo zand wordt er in totaal gebruikt? Dat is best wel veel hoor. Nou weet jij het juist antwoord? Spoet Spoed je dan naar de haven van Zandvoort en schrijf het op. Word druk bij het bord trouwens. Staan die juist al voor de er al bij? Hmm, volgens mij niet. Wel, jij hebt hem net ingevuld, Willem. Hoeveel? Ja, nee, dat geloof ik niet zo. Nee, nee, nee, nee, nee. Zometeen gaan we verder met het uh, gesprek met Marcel-Maria Schennen. Hier is Let The Music Play. Het was een heerlijke disco-klassieker uit de jaren 80 van Shannon Jordan, Let's The Music Play. Nou, we gaan verder praten met Marcel Arends en dan gaat het over de Kenia Classic. Uh, Marcel, uh, in de aanloop, um, 10 tot en met 17 oktober ga je dus de Kenia Classic uh, fietsen. Uh, alle deelnemers hebben in de aanloop naartoe uh, om de zoveel tijd wel overleg met elkaar een briefings, ja. neem ik aan. Ja. Wat wordt daar zo al besproken? Uh, nou de, de eerste kick-off was even een korte uitleg van de route. Uh, wat kun je tegenkomen, wat kun je niet tegenkomen. Waar moet je aan denken? Wat, wat, hoe moet je je fiets prepareren? Welke inhentingen moet je doen? Uh, en daarnaast zijn nog wat bijeenkomsten geweest. Een sleutelavond bij een fietsenzaak om te leren sleutelen. Wat moet je nou echt aan basiskennis <laughs> hebben als je, als je gewoon wat, wat gebeurt? Want je zit toch in een redelijk afgelegen gebied. Het is dus wel handig als je de meest voorkomende dingen zelf kunt. Oh, dus ja, je moet dan denken aan zo'n rood doosje Simpson, wat we vroeger altijd hadden, met ja, ja. Van, die, van die bandenkleppen erin. Dus dat kan je inmiddels allemaal. Daar, daar komt, en het schijnt dat je daar heel veel lekke banden hebt. Uh, je, je, je, je stipte het eigenlijk al een beetje aan. Uh, de route, uh, het heet de Kenia Classic. Ja. Uh, ik heb de, de etappes van vorig jaar bekeken, maar dat wordt het dit jaar niet. Nee, nee de route is, uh, ik denk nu, zo'n anderhalf maand geleden uh, omgegooid. Uh, omdat uh, nou goed, iedereen heeft het denk ik, nieuws wel gevolgd, Kenia zijn wat aanslagen geweest En dat was met name in het noorden van Kenia uh, Dus tot die tijd was in het zuiden van Kenia waar wij fietsen eigenlijk geen probleem Alleen nu wordt ook met aanslag gedreigd in Nairobi En wij vliegen op Nairobi of zouden vliegen op Nairobi en daar een nachtje blijven En de organisatie die werkt samen met veiligheidsadviseurs daar in Nairobi En die hebben ons geadviseerd om niet in oktober uh, op Nairobi te vliegen dus de route is omgelegd uh, voor een groot gedeelte van Tanzania, eigenlijk de andere kant van de grens van Zuid-Kenia. Ja. Dus we blijven in hetzelfde gebied fietsen en we blijven ook de projecten bezoeken. Alleen net wat veiliger. De Kilimanjaro blijft wel in het uh, parcours. Nou, sterker nog, we gaan er nu omheen fietsen. <lacht> <lacht> <lacht> maar goed, uh, dus, ja, daar moet je toch rekening mee houden. En uh, vandaar dat dan de route ook verlegd wordt. Uh, ik heb begrepen dat er al een equipe de route is gaan fietsen, Of ja. bezig is de route te verkennen. Ja, de organisatie heeft de route verkend en inmiddels wel uitgestipt. We hebben de GPX-coördinaten hebben wij nog niet gekregen, maar die gaan we nog krijgen. We op een kaartje wel ongeveer gezien hoe we gaan fietsen. En het is, we landen op Kilimanjaro Airport, dan stappen we op de fiets, we fietsen om de Kilimanjaro heen en dan vliegen we weer weg. Goed, en dan gaan jullie al die projecten bekijken. Ja, en we gaan onderweg, er zit nog één dagje Kenia ook in, omdat we een noord. Heel snel. Heel ja, snel, Kenia, gewoon <grijg> Kenia, terug. Het zuiden van Kenia is niet gevaarlijk, alleen het stukje Nairobi waar we op zouden vliegen. Jawel, maar, maar je moet gevaar teken. natuurlijk niet opzoeken. Nee, nee, nee zeker de bedoeling. niet. Zeker niet. Goed, dus de Kenia Classic voornamelijk in Tanzania verreden, tussen, ja. van 10 tot en met 17 oktober. Eh... Uh, team gebeuren, maar ook individueel. Nou, we hebben het al gehad over het geweldige bedrag wat uh, jullie hopen uh, aan Amref Flying Doctors uh, te mogen overhandigen. Wat ja. een goede doel. Uh, als je nou weer veilig terug bent, kom je dan weer even bij ons langs om het ver, verslag te doen hoe het allemaal geweest is? Uiteraard. En als het mogelijk is, dan bellen we je even. In, dat uh, gaan we ook voor elkaar doen. Zansen. Als ik het ergens bereik heb op de Kilimanjaro, dat zou wel lukken. Ben ik iets vergeten? Ja, uh, nee, je ja. hebt me vergeten waar ze jou kunnen sponsoren. Ja, Welke ja. website was dat ook alweer? Dat kan op www.keniaclassic.com slash Marcel-Arends. Uh, van, van deze kant af van de CFM heel veel succes. En uh, we hopen je weer behoudend uh, in Zandvoort te mogen begroeten. Dank wel, Gaat lukken. Okay. En dat sponsoren van Marshall, dat kan nog op een andere manier ook. Hè? Via de CFM app. <laughs> Ik ja, dacht ja, al, wat blijft gewoon hij? Gewoon even Media Ja, Classic kijken <laughs> En uh, kom je direct op de site van uh, Marshall terecht. Ruim 7000 euro heeft hij inmiddels opgehaald. Een enorme prestatie. En daar moet natuurlijk nog veel meer bij. Dus snel gaan kijken. Walking round the room singing stormy Sleep, by. I'm Dezeel van Beggy G en Shower. Jawel, het is uh, tijd voor het uh, gedicht van de dag. Hier komt hij op locatie. Het gedicht van de dag met Albert-Jan Vos. De wind. De wind is hard. De zee nog harder. Mijn stem zo fragiel als een schelp in mijn hand. De ronde beweging...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 Weer een mooi gedicht van de dag Albert Jan. Mooi. Hè? De ode aan het Zandvoortse strand. En dat uh, live op locatie. Ja, heel, heel mooi. Heel mooi. Dicht van de dag hoor je deze van de Pieter Shark band Going Dancing down the streets. Ja, het zit er alweer bijna op, maar we gaan nog even kijken naar uh, de eerdere divisie wedstrijden van vandaag, Albert uh, Jan. Ja, en dan beginnen we met PSV ontving thuis FC Groningen. Ja, eindstand voor die wedstrijd, 2 tegen 0. Ja, die weet jij uit je hoofd. Dan hebben we nog FC Utrecht tegen SC Heerenveen, 1 tegen 1. En last but not least, van de wedstrijden die om half 3 zijn begonnen... SC Kambuur tegen Feyenoord, 0 tegen 2. En is ook... ploegen met 6 punten, hoorde ik net. Dus... Helemaal goed. En om kwart voor vijf is beginnen, begonnen Heracles-Outmelo tegen NEC. En de tussenstand is daar 1 tegen 0... Het zit erop. Het zit erop. Het was maar wat, hè? De uitzending Message from the Beach, live vanaf uh, de haven. Maar niet gewoon. Uh, nee, niet. Uh, wij, we gaan nog wel even door als CFM. Ja, want we gaan uh, van 5 tot uh, 9 uur... Gaan, uh, krijgen we de item Strandleven. En de presentatoren en samenstellers daarvan... zijn Andor Sandbergen en Ben Zonneveld. Ook de drijvende krachten achter deze ZFM Message from the Beach... samen met de jongens van de Technische Dienst. En zij uh, zullen ongetwijfeld ook nog diverse interessante gasten ontvangen... waarvan ik hier op het lijstje even kijk. Lana Lemmens, VVV... Anouk van der Heijden en de strandpolitie en medewerkers uiteraard van de haven van Zandvoort. Namens mijn collega Rob Harms wil ik de haven van Zandvoort hartelijk danken dat wij hier hebben mogen uitzenden. Ook namens Albert-Jan, oh, mijn je. collega. Oh ja, dat doe je ook goed. <laughs> en uh, ik uh, hoop dat u ook de komende drie uur blijft afstemmen op uw lokale zender ZFM. Ja, we kijken nog even naar de prijsvragen. Bord uh, achter jou, uh, Albert-Jan. Er ik staan inmiddels al heel veel, uh, heel veel kilo's ingevuld, om het zo maar te zeggen. Maximaal 410.000 kilo. 410.000 kilo stel, voor 7 sculpturen. En stel dat dat nou het goede antwoord is, wat kan, wat kan er dan gewonnen worden? Een dinerbon voor twee. Waarom zeg je dat met zo'n grijns? <lacht> Geen idee. Ja, ja, ja. Er zitten ook nog wat uh, twijfelaars tussen. Ja, ja, ja, ja. Dus mocht u nog uh, weten wat de exacte hoeveelheid uh, kilo's zand uh, zijn? En voor ben, dat... hoeveel hebben we er mee gedaan tot nu toe ongeveer? 17. 17 inzendingen. Daar kunnen we nog veel meer op de flip over. Ja, dus kom naar de voort. Ook de komende drie uur is het kijken en luisteren naar uw lokale zender absoluut de moeite waard. En uh, raad het aantal kilo's van die zeven uh, zandsculpturen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Maar horen we dan, Hoe laat horen we dat, uh, Ben? Kwart voor acht uh, wordt het... Kwart voor negen. Kwart voor negen... Uh... Nog vier uur tijd om te komen. Dus uh, schroom niet. En als u de, de hoeveelheid weet, kom naar de haven van Zandvoort. Kijk en luister naar het programma Strandleven. En uh, ga meemaken wie die, die nee -bon voor twee personen gaat winnen. Belangeloos te, ter beschikking gesteld door? De haven van Zandvoort. Oké. Okay, nou, Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Doei. life.